1 uur. Het nos journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Kamervraag over inzet Afghaanse agenten in Kunduz. Aletta Jacobsprijs voor Els Elsborst, En Syrische militairen, omringt de stad Rastam. Het is wisselend bewolkt, er vallen buien. De meeste buien trekken over het noorden van het land. In het zuiden is de kans op zon wat groter.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 De leider van de Libische overgangsraad, Jalil, zegt dat kolonel Gaddafi nog altijd een gevaar is. Hij kan op het laatste moment nog iets verschrikkelijks doen, zei Jalil op een top met NAVO-leiders in Qatar. De overgangsraad wil dat de NAVO de opstandelingen blijft beschermen bij gevechten met aanhangers van Gaddafi. De Libische opstandelingen proberen ondertussen Gaddafi's geboorteplaats Sirte in te nemen. De afgelopen dagen hebben NAVO-vliegtuigen verschillende militaire doelen in de stad gebombardeerd. Het is een van de laatste grote steden die nog in handen zijn van aanhangers van Gaddafi. En waar Gaddafi zelf is, dat is nog onduidelijk. Op 4 december kiezen Russen een nieuw parlement. Heeft president Medvedev zojuist bekendgemaakt. Correspondent Kisha Hekster nu aan de lijn. Kisha, de verkiezingsdatum is bekend. 4 december wordt het. Welke partijen gaan het tegen elkaar opnemen? Dat zijn in ieder geval de partijen die nu ook al in de Duma zitten, het Russische parlement. Vermoedelijk ook nog wel een heleboel andere, maar die hebben sowieso maar heel weinig kans om ook daadwerkelijk zetels in het parlement te bemachtigen. En op dit moment is de partij van Poetin en Medvedev, Verenigd Rusland, met overmacht de grootste partij. Met meer dan twee derde van het aantal afgevaardigden. En de anderen die komen daar ver achteraan, dat zijn de Russische communistische partij. Iets meer dan 12% hebben die, nog twee kleinere partijen. Maar je kan eigenlijk wel zeggen dat nog die communisten, nog die twee andere partijen, dat die echt oppositiepartijen zijn. Want uh, het zijn partijen die in de praktijk bijna altijd met Verenigd Rusland uh, meestemmen. Dus een echte oppositie, die heb je hier niet. En dat is ook niet uh, de verwachting dat die opeens na 4 december hier in het parlement uh, komen te zitten. Het is wel opvallend dat de partij van uh, Verenigd Rusland, van Poetin en Medvedev, te maken heeft met dalende populariteitscijfers. Dus wat dat betreft zouden die verkiezingen echt een populariteitstest van het beleid van president Medvedev en premier Poetin kunnen worden. Hmm. Wat denk jij? Eerlijke en transparante verkiezingen? Nou, dat is eigenlijk niet de verwachting, want de verkiezingen hier die uh, verlopen de laatste jaren niet eerlijk en niet transparant. Bovendien is het heel moeilijk om dat vast te stellen, omdat er geen onafhankelijke verkiezingswaarnemers worden toegelaten om dat vast te stellen. Uh, er is natuurlijk hier ook een organisatie die probeert vast te stellen... waar er allemaal gefraudeerd wordt. Uh, waar er allemaal uh, uh, extra stemmen in stembussen gestopt worden. Die schrijft daar ook dikke rapporten over. Maar het moet gezegd dat er daarna eigenlijk heel weinig uh, mee gebeurt in de praktijk. Dus uh, heel veel kiezers die hebben ook helemaal geen zin meer om te gaan stemmen. Die zeggen het maakt helemaal niet uit. Politici die doen toch wel wat ze zelf willen... Ik blijf thuis en ik ben daar niet al te optimistisch over... dat dat 4 december anders zou gaan verlopen dan de vorige keren. Kiesje Hekster, dank je wel. Elsborst krijgt de Aletta Jacobsprijs 2012. De Rijksuniversiteit Groningen kent die prijs elke twee jaar toe... aan een vrouw met een universitaire binding... die een voortrekkersrol vervult op het gebied van emancipatie als Borst, was onder meer minister voor Volksgezondheid. Mevrouw Borst, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Heel hartelijk dank. Ja, wat, wat, wat betekent deze prijs voor u? Nou, ik vind het een ongelooflijke eer. Ik ben een reuze bewonderaar geweest altijd van Alette Jacobs. Uh, ik vind ook eigenlijk dat ik helemaal niet aan haar tippen kan. Ze heeft zoveel weerstanden ondervonden in haar werk. Hm. Zo dapper, overal dwars in gegaan. ingegaan. Wat dat betreft had ik het toch een stuk makkelijker. <laughs> En weet u, weet u waarom u de prijs krijgt van de universiteit? Ja, men vindt dat uh, ik in mijn uh, wetgeving en voorstellen op het gebied van medische ethiek... maar ook op het gebied van roken iets vertoond heb kennelijk... van de eigenzinnigheid, het doorzettingsvermogen van Aletta Jacobs. Want uh, ja, het, het rookverbod in de hoorka bijvoorbeeld, dat is van uw hand? Het hele, ja, alle rookmaatregelen zijn oorspronkelijk van mijn hand... en ze zijn door mijn opvolgers één voor één uitgevoerd. Maar ik heb de hele wetgeving gemaakt. Ja. Dat doet u uh, soms wel op een eigenzinnige uh, wijze, schrijven ze erbij, hè? Ja, dat schrijven ze erbij. Maar, het, maar de eerste reden schijnt toch te zijn... mijn beleid op het gebied van medische ethiek. Dus de ja. euthanasiewet, het onderzoek met embryo's... zwangerschappen mogen afbreken als het kind een ernstige ziekte heeft. Allemaal dingen waar ik ja. inderdaad ook weerstand bij ondervond. Dat ja. een deel van de Kamer daar natuurlijk helemaal niet mee eens was. Uh, ja, en dan maar uh, rustig doorzetten. En dat herken ik een beetje, want dat deed Alette Jacobs ook. Die had overal weerstand tegen. De eerste arts die uh, probeerde om ongewenste zwangerschappen te voorkomen... en echt aan de grote klok ging, dat daar middelen voor waren. Het pessarium, dat was dan toen het enige middel voor vrouwen. En dat bleef zij maar uh, reclame voor maken tegen enorme weerstanden. ja. Uh, zaken waarover anderen uh, liever zwijgen, die, die brengt u ter sprake. Ook al zijn ze pijnlijk of lastig. Hè? Dat, uh... Ja, dat is wat zij voortdurend deed. Het gebied van prostitutie en natuurlijk oh. ook uh, het vrouwenkiesrecht. Zij is op een gegeven moment daar ook gewoon de aanvoerder van geweest in ja. Nederland. Ze kwam altijd op voor rechten van vrouwen. Vrouwen hadden in haar tijd, ik spreek nu zo rond 1880, een uh, enorme achterstand op allerlei gebieden En zij was daar woedend over. En zij zette zich echt in. Uh, om daar wat aan te veranderen. Ja. En daar uh, liet ze zich niet uit het veld slaan. En uh, men ziet uh, sterke parallellen tussen, tussen u en Aletta Jacobs. Als, uh, mevrouw Borst is een ware Aletta Jacobs, zie ik hier in het uh, bericht ja. staan. Ja, nou ja, ik vind dat een beetje te veel eer, maar ik aanvaard de prijs natuurlijk ja. heel graag. En ik vind het uh, zeer eervol. Ja. 8 maart op uh, Internationale Vrouwendag, dan, ja. uh, dan krijgt ja. u de prijs in, in Groningen. Weet u wel wat u ermee gaat doen? Uh, nee, dat weet ik nog niet. Het ja. nee. is helemaal voor vrije besteding, maar... Uh, daar moet nog eens even goed over nadenken. Heeft u nog even de tijd voor? Ja. Ik dank u wel dat u aan de telefoon wilde komen. Ja hoor, graag gedaan. Goedemiddag. Dit is het NOS Jouwel met Doralt Megens. Twee grote Griekse banken gaan fuseren en worden daarmee de grootste bank in Zuidoost-Europa. En met de fusie hopen de EFG Eurobank en de Alpha Bank het hoofd te kunnen bieden aan de financiële crisis. De twee banken samen hebben zo'n 2000 kantoren en beheren 80 miljard aan spaargeld. De fusiebank, die waarschijnlijk Alfa Eurobank gaat heten, gaat proberen voor eind volgend jaar voor bijna 4 miljard euro extra kapitaal aan te trekken om de bank te verstevigen. Een van de investeerders in de bank is een investeringsfonds uit Qatar. Syrische troepen en tanks hebben de stad Rastan omsingeld. Volgens mensenrechtenactivisten zijn granaten op de stad afgevuurd. In Rastan, ten noorden van Homs, zouden militairen zitten die zich hebben aangesloten bij de tegenstanders van het regime in Syrië.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 En dat merken ook de architecten, want elke woning en elk kantoor begint ergens op de tekentafel. Hun omzet liep begin dit jaar met 10% terug. Of dit betekent dat de slechte tijden voor de bouw voorbij zijn, dat is volgens het CBS onduidelijk. Een geldtransportwagen is op de A2 in Limburg een koffer met geld verloren. Volgens de politie ging de deur van de transportwagen zo'n 12 kilometer ten noorden van Maastricht opeens open. Verslaggever Rudy Bouma van Nieuwsuur reed toevallig voorbij toen het net was gebeurd. Ik reed zojuist met een cameraploeg en na Maastricht eh, op de A2 was de snelweg bezaaid met bankbiljetten. Het bleek dat eh, een geldkoffer uit een geldwagen was gevallen. Het zou niet gaan om een overval, maar om een ongeluk. En we zagen talloze automobilisten die ja, graaiden wat ze graaien konden. Die met duizenden euro's in hun handen terug in de auto stapten en hun weg vervolgden. Automobilisten hadden zeker een half uur de tijd om de biljetten te verzamelen. En zeker één man hebben ze daar gezien die het geld heeft teruggegeven aan de chauffeur. Onbekend is hoeveel geld er precies in de koffer zat.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 De wereldkampioenschappen Atletiek, die zijn uh, bezig in Zuid-Korea. De derde dag inmiddels, met Ramona Fransen in actie op de meerkamp. En die oudkamp, hoe doet ze het? Mm, redelijk, laat ik het zo zeggen. Mm. Ze heeft het ja, derde onderdeel net gehad, kogelstoten. Uh, deed het uh, redelijk goed om het zomaar te zeggen, 13.67. Zover heeft ze buiten nog nooit gestoten, indoor wel. Uh, zelfs iets beter. Maar goed, na drie onderdelen staat ze op de vijftiende plaats. Kan nog veel gebeuren. Het veld zit redelijk dicht bij elkaar. Maar medaillekansen zijn er niet. We hebben ook nog, uh, ze heeft nog één onderdeel te gaan, de 200 meter. En dan morgen nog een tweede dag met drie onderdelen. Halve finale, 100 meter vrouwen hebben we gezien. Uh, drie Jamaikaanse in de finale en twee Amerikaanse. Uh, het laatste onderdeel vandaag, om kwart voor drie vanmiddag. De finale 100 meter bij de vrouwen. We hebben de halve finale van de 400 meter. Die is nu bezig. En dat is uh, uh, aardig voor de Belgen. Die hebben misschien wel twee... Finalisten, in ieder geval Kevin Borlay, de Europees kampioen. Die heeft zich geplaatst via de eerste serie van de halve finale. Want die wordt in drie series gelopen. Samen met Le Merritt, de absolute favoriet. En dan nog een berichtje over Bekele, de grootheid uit Ethiopië. Gisteren uitgevallen op de 10 kilometer, maar heeft zich teruggetrokken voor de 5000 meter. Hij heeft dat gesukkeld met blessures en is niet op tijd fit. En heeft gisteren al dat teken gekregen op de 10 kilometer dat hij uit moest vallen. En heeft zich dus nu al teruggetrokken voor de 5000 meter. Dankjewel, Andy Houtkamp. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, de KNVB... wil dat de transferdeadline wordt aangepast. Voetballers kunnen nu nog tot 31 augustus van club veranderen. Maar directeur betaald voetbal Bert van Oostveen ziet dat niet veranderd. Nou, ik wil voorstellen dat we de transfertermijn van 31 augustus naar 31 juli halen. Omdat de meeste grote Europese competities uh, rond die datum starten. Eerste week van augustus. En je daarmee voorkomt dat als een competitie al bezig is. Uh, heel veel spelers van de ene naar de andere club gaan. En dat vindt van Oostveen een vorm van competitievervalsing. Hij wil het plan volgende maand voorleggen op een congres van de UEFA op Cyprus. En van Oostveen verwacht dat daar wisselend gereageerd zal worden op het initiatief.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 Van KNVB naar ANWB Johnson. Verkeersinformatie, goedemiddag. Goedemiddag. De A15 Rotterdam-Nijmegen is momenteel bij Dodewaard in beide richtingen afgesloten. Er is een vrachtwagen door de midden bij hem geschoten en daarbij gekanteld. Op beide rijbanen staan files van 5 kilometer. Verkeer vanuit Rotterdam kan het beste bij Klopendijl omrijden via Den Bosch. En het verkeer vanuit Nijmegen kan het beste omrijden via Arnhem-Utrecht over de A50 en de A12. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. GroenLinks en de ChristenUnie willen opheldering over uitspraken van de commandant van de Politiemissie in Kunduz. Die zei gisteren dat Afghaanse agenten waarschijnlijk ook vechten tegen de Taliban. Dat was volgens die partijen niet de bedoeling. Elsborst krijgt de Aletta Jacobsprijs 2012. De Rijksuniversiteit Groningen kent die prijs om de twee jaar toe aan een vrouw met een universitaire binding die een voortrekkersrol vervuld heeft op het gebied van emancipatie. En Syrische troepen en tanks hebben de stad Rastan omsingeld. Volgens mensenrechtenactivisten zijn granaten op de stad afgevuurd.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Mede door de opkomst van sociale media worden de krantenpagina's met familieberichten steeds leger. Is het einde van de rouwadvertentie advertentie nabij? In het eerste deel van het radiodagboek van acteur Tigo Gernand gaan we mee als hij stemmetjes gaat inspreken. Het spelen met zijn stem begon al vroeg en niet eens met het doen van stemmetjes. Het is begonnen toen ik in jaren vijf was dat ik de auto na wilde doen met de versnellingsbak. Als wij naar Frankrijk reden dan wilde ik altijd hem... Een... En als je dat goed doet dan valt je stem weg in het geluid. Dan is er natuurlijk ook Stand.nl, dat is er straks na half twee. Nederlanders leven te veel op de pof, dat is de stelling. Consumeren, consumeren, dat is het motto, want zo jagen we de economie aan. Maar om daarvoor onbeperkt te lenen, dat is niet verstandig. Dat zegt fractieleider Arie Slot vandaag in een interview met het Algemeen Dagblad. Hij is van de ChristenUnie. Met al die schulden steven we af op een nog grotere crisis. Daarom dus deze stelling: Nederlanders leven te veel op de pof. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800 1101. U kunt naar onze website gaan, www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met Hekje Dit is Radio 1. Lunch. In elke krant staan ze de familieberichten. Hier laten nabestaanden de lezers weten dat Jo rust. of dat Wilhelmina Catharina het tijdelijke voor het eeuwige heeft verruild. Er steeds minder mensen lezen een papieren krant. En wat betekent dat dan voor deze traditioneel dure pagina van de dagbladen? De pagina met overlijdensberichten. Is de populariteit van overlijdensadvertenties ook afgenomen? En plaatsen jonge nabestaanden ze nog wel? Of maken die eerder gebruik van sociale media of een digitaal condolianceregister? Lunch vraagt zich dus af: is de Overlijdensadvertentie op sterven na dood. Ik praat erover met Thomas Kwartier, universitair docent... rituele studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dag meneer Kwartier. Goedemiddag. Is de populariteit van overlijdensadvertenties inderdaad afgenomen... Ja, je kan wel stellen dat net zoals bij boeken papier niet meer het enige medium is. Dat werd net ook al gezegd. Maar ik denk dat het fenomeen om het overlijden van iemand bekend te maken misschien zelfs juist wel een nieuwe populariteit kent. Alleen, er zijn verschillende vormen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor en het papier is de eentje en daarnaast de andere. Men hoeft niet meer alleen maar dat in de krant daarvan komt te doen aan het volk. Exact. Um, kijk, het internet is natuurlijk een heel belangrijk informatiemedium. En als je je afvraagt, wat is een overlijdensadvertentie? Ja, in, zijn, in wezen is dat eigenlijk het bekendmaken van het overlijden van iemand. En dat is een uh, behoefte die mensen altijd uh, hebben gevoeld. Uh, sterker nog, ik denk dat ze die... Uh, op tegenwoordig misschien zelf wel meer voelen... omdat je ziet is dat ook in de kranten... het karakter van die overlijdensadvertenties verandert. Het is niet alleen maar de kille mededeling. Hè. Het is veel meer dat, uh, dat men toch iets tot uitdrukking echt wil brengen hm. van de persoon. Dus de functie is wel een beetje veranderd misschien? Dat klopt, ja. Het is tegenwoordig uh, echt een soort communicatief medium aan het worden. Um, dat begon natuurlijk op het internet, want het internet is veel interactiever... dan, uh, um, dan een papieren krant dat kan zijn... Um maar je ziet dat tegenwoordig ook bij degenen die nog kiezen voor een papieren krant wel degelijk dat men uh, de overledene aanspreekt. Zegt de overledene is thuis. De overledene hield van die en die bloemen en al dat soort dingen. Hè, en dat soms zelfs het huisdier van de overledene mede ondertekent in de krant met een ja, ja, is... pootje er ook achter. Ja precies. En dat zegt natuurlijk iets daarover dat het echt een communicatieve functie wordt. Um, ja en het heeft daarmee te maken. Mensen staan toch anders tegenover de dood. Dat merk je daarin hè, dat, ze, dat ze echt willen communiceren en een soort gemeenschap toch daarin tot uitdrukking willen ja. brengen. U, u hebt heel veel van die advertenties natuurlijk bestudeerd. Uh, kun je daar tussen de regels door ook van alles lezen... over familieverhoudingen bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk. Kijk, uh, ik ben docent voor rituele studies. Hè, en het plaatsen van zo'n advertentie kan je in de brede zin... ook als een soort, bijna een soort rituele handeling beschouwen. Je maakt het publiek, je toont het. Nou, en wat je toont, dat is echt niet alleen maar meer het zwarte kruis. Hè. Dus het zijn symbolen die je ziet. Uh, en daardoor, ja, je kan eigenlijk een hele familiegeschiedenis vaak af... Aflezen. Niet alleen aan de advertentie, maar daar begint het mee. Maar dan komt de uitvaart die uh, vaak in die advertentie aangekondigd wordt. Nou, dat da blijkt een heel sociaal leven. Trouwens, dat is wel grappig, dat moet ik daar nog bij zeggen. Vriendenkringen hè? plaatsen tegenwoordig ook vaak uitvaart in de krant... Maar nog meer gebruiken ze Facebookpagina's... als een soort forum, als een soort rouwforum. Want uh, ik weet niet of u zich dat ooit heeft afgevraagd... maar wat gebeurt er met uw Facebookpagina... als u plotseling komt te overlijden en niemand, niemand heeft uw paswoord? Ja, hè? ja, ja, ja wat gebeurt er van? dan eigenlijk? Nou, niks. Die pagina die blijft in de lucht. En wat je dan merkt... Er is onderzoek gedaan uh, daarna in, uh, in Engeland. Wat je dan merkt is dat mensen het gastenboek van zo'n pagina... echt als een soort ralforum gebruiken. Hè? Dus om met elkaar in gesprek te gaan. Soms staan ook mensen die die doden helemaal niet hebben gekend. Die zeggen, ik heb je niet gekend, maar toch leef ik heel erg met je mee. Ja, ja Eigenlijk een rare situatie toch ook wel? Nou, het is aan de ene kant een rare situatie... maar we zien dus, ik zei het net al eventjes... mensen staan anders tegenover de dood. Hè? Kijk, daar heeft heel lang een taboe op de dood gelegen. Uh, en dat zie je op alle terreinen, niet alleen bij de advertenties... maar dat het kil moest, het moest zakelijk, vooral geen emoties. Nou, tegenwoordig is daar echt een, een kentering in gekomen. Het is juist weer wel met je emoties naar buiten durven komen. Ja. Dus, uh, en dat zie je, het is niet gek. De, in dat opzicht is het helemaal niet raar... dat je dat dus ook bij die advertenties ziet. Nee. Maar en is het ook zo dat de jongeren dan meer kiezen... laten we zeggen voor die nieuwe media... dus de, de sociale media, uh, internet... Uh, en, en ouderen nog steeds teruggrijven op de krant? Er uh, zijn geen echte cijfers over bekend... wat onderzoek betreft. Maar natuurlijk is het zo dat, uh, dat Tante Mien... die op 80-jarige leeftijd is overleden... dat die haar vriendenclub... Uh, uh, misschien wel minder vertrouwd is met Facebook... <lacht> dan als iemand op tragische wijze... bij een verkeersongeluk op jonge leeftijd is gestorven. Ja. Natuurlijk. Aan de telefoon is Willem Schooner, hoofdredacteur van Trouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, is het inderdaad zo dat het aantal rouwadvertenties de laatste jaren is afgenomen, ook bij jullie in de krant? Nou, als je over een langere periode kijkt wel, maar uh, uh, eigenlijk is het nog een behoorlijk constante storm, hoor. Het blijft nog steeds uh, een hele, hele belangrijke weg om, om, om het overlijden bekend te maken. Dus als je het vaak met 20 jaar geleden is het al wat minder geworden. Maar eigenlijk is het uh, is het afgelopen jaren niet, niet heel veel nou, is, is dat, heeft dat te genomen. gedaan. dat er Je eigenlijk de beste in de krant, hè? Ja, maar heeft dat te maken met jullie leesbestand dan? Dat dat dan over het algemeen wat ouder is? Nee, ik denk, ik denk met name als je gaat... Nee, daar heeft het niet mee te maken. Ik denk, als je gaat kijken naar... Uh, naar... Waar, waar zie je ze nou eigenlijk nog het meest? Dat, dat zijn vooral bij kranten die een bepaalde uh, gemeenschap bedienen. Dat kan een zuil zijn of dat kan een lokale gemeenschap zijn. Kijk maar naar de regionale kranten, de lokale kranten. Daar zie je nog steeds heel veel uh, overheidsassistenties in staan. Dus het blijft, uh, het blijft uh, een hele belangrijke weg om dat, om dat uh, nieuws bekend te maken. Ah, we, we hadden het net al even uh, erover dat, uh, dat het ook met allerlei symbolen gaat en zo. Uh, je ziet toch een afname, laten we zeggen, van, van uh, mensen die geloven. Uh, uh, toch zie, zie je in die advertenties toch wel vaak verwijzingen. Bedoel, het gaat heel vaak over Engelen en, en uh, is, uh, is op zijn op, op, op plek van bestemming aangekomen. Dat soort teksten. Uh, merken jullie dat in trouw? Uh, ja, het is, het, is, het is vrijer geworden, ja. Dus uh, mensen zijn vrijer in hun tekstkeuze. Ze zijn, zijn minder gebonden aan allerlei uh, afspraken binnen hun kerk of, uh, of uh, conventies. Dus uh, er staan soms gedichten bij of eigen, eigen teksten of uh, verhaaltjes over de overleden. Ja, dat, dat, daarin is het vrijer geworden en dus ook creatiever. Ja. Lees jij ze eigenlijk zelf? Ja, altijd. Ook, ook okay. bij jullie in de krant, voordat ze in de krant komen? Ja, we lezen, we lezen sowieso voordat ze naar de pers gaan. Want we willen toch altijd even kijken of er iemand tussen staat... waar we ook reductioneel aandacht aan moeten besteden. Dus uh, dat, dat checken we altijd wel even. Ja, of, of er een bekende tussen staat? Ja, ja. Ja. ja. Um, ja je zei het al, ook de vorm is, is behoorlijk veranderd. Uh, nou ja, het pootje van de hond hebben we al genoemd. Maar zelfs gewoon foto's ook erbij, hè, vaak. Ja, gebeurt bij ons niet, hoor. Dat zie je bij ons eigenlijk niet. Uh. Maar, hoe, dus, hoe kan dat? Nou weet ik niet. Het wordt bij ons niet, niet aangeboden en uh, we hoeven het ook eigenlijk uh, zelden iets te weigeren, uh, omdat het niet van ons heeft, niet door de beugel kan. Dat komt bij offline heel weinig voor. Ja. Ja. Oké, okay, uh, maar goed, er okay, voorlopig... zijn twijfels vallen, maar ja, wat wat is zo'n twijfelgeval dan bijvoorbeeld? Nou ja, van mensen die bijvoorbeeld uh, zelf een tekst er klaarzetten voor, uh, voor het moment dat ze komen te overlijden. Dan denk je wel eens ja. Ja. Ja. Maar voorlopig gaat de praat nog niet uit trouw begrijp ik. Nee, maar dit is bestreigde pagina van de krant. Ja, dat is ook wel weer frustrerend als je hoofdredacteur ja, bent van zo'n krant. Moet je niet tegen de redactie zeggen. Nee. Nee. Oké, okay, nou die luisteren vast niet mee. Dank, uh, dank dat je even aan de telefoon wilde komen. Willem Schone, hoofdredacteur okay. van, uh, van Trouw. Zit ook vaak in ons mediaforum en altijd een gewaardeerd gast ook daar. Ik praat nog even door met uh, Thomas Kwartier, docent rituele studies aan de Radboud Universiteit in uh, Nijmegen. Um, ja, rouwadvertenties of of zijn allebei manieren om stil te staan bij het feit dat iemand uh, dood is. Zijn rituele rondom die dood nou veranderd. Wat, wat is daar nou bijvoorbeeld opvallend in? Het meest opvallende is de personalisering daarvan. Eh, het werd net ook al gezegd... Kijk, Trouw is natuurlijk toch een krant... die wel degelijk een wat traditionele lezerspubliek ook bedient. En ook daar zie je dat de eigen teksten worden ge gekozen. Nou, dat zie je in alle rituelen rondom de dood. Denk nou bijvoorbeeld aan het kille plakje cake. Hè? Nou, tegenwoordig bestaat dat nog wel, maar dat kan van alles hoor. Er is een heel palet waaruit je kan kiezen. Wat ik ook interessant vond net, is dat er gezegd werd... nou ja, goh, als, als stervende nou zelf een tekst klaarzetten... voor als ik ooit kom overlijden. Nou, wij zien daarin een hele belangrijke trend. Dat mensen ook voor hun dood vaak toch al bezig zijn... hoe wil ik herdacht worden? Eh, brieven die in andere kranten dan trouw dan gepubliceerd worden... die een stervende heeft geschreven voor de mensen na zijn dood. En dat is precies die personalisering. Dat je merkt, nou, het individu dat komt ja. vooral centraal te staan. Maar dat gaat dan nog makkelijker, denk ik, uh, uh, op internet bijvoorbeeld. Je kan toch al feiten een hele pagina voor jezelf klaarmaken... en tegen iemand zeggen, nou, dit zijn de passwords. Zo gauw ik dood ben, druk je op enter en uh, het staat allemaal online. Ja, dat staat... Nou, maar kijk, er zijn zelfs bedrijven die films maken met mensen... Hè, voor na hun dood. Die worden dan bij de uitvaart vertoond en zo. Weet je, maar waar je voor uit moet kijken... en dat vond ik ook uh, juist heel terecht, dat wat de hoofdredacteur net zei... Uh, je moet er ook weer geen rariteitenkabinet van maken. Het is niet alleen maar zo dat... Uh, uh, dat tante Mien denkt, ja, maar niet voor mij, hè, want ik ga echt niet voor de camera. Die trend van personalisering, die is veel breder. Uh, het is niet alleen maar de gekkigheid. Maar iedereen uh, is op een of andere manier toch bezig daarover na te denken. En, en het ritueel is ergens ook niet zo, niet zo modieus vaak. Dat ja. lijkt tegenwoordig. Maar ik denk dat als je, de, en dat doen wij dus in onze, uh, in onze onderzoeksgroep precies kijkt, dan zijn er heel veel rituelen die, die langzaam maar zeker toch meer ruimte echt voor, voor meer vrijheid bieden. Ja. En, uh, en dat daar moet je mensen ook op wijzen. Dat proberen wij ook te doen. Neem die vrijheid. Want dat kan heel belangrijk zijn. Ja, er zijn ook mensen die zeggen het gaat soms te ver. Hè? Dat, dat we ja, te zeker. veel doorschieten met z'n allen. En daar moet je mensen ook goed in begeleid worden. Kijk zo'n rouwadvertentie. Daarom denk ik ook te, dat het uit die krant nooit verdwijnt. Dat is iets wat je ook over 30 jaar nog aan je kleinkinderen laat zien. Kijk dit was de rouwadvertentie van, van opa. Hè? En, uh, en daarom moet je ook. Uitkijken dat je het niet te modieus maakt. Hè? Kijk, Rituelen zijn altijd ook op een of andere manier iets wat, eh, wat de tijd eh, moet, du moet duren. Wat een hele tijd mee moet. Mm -hmm. um, en, en ja, goed. En ik denk dat, dat, dat trouwens een redactie daar prima werk in doet. Uitvalondernemers doen daar ook prima werk in. Geestelijk verzorgers en ga zo maar door. En dat is heel belangrijk. Want die goed. mensen zitten in een moeilijke situatie. En u blijft het voor ons volgen uh, op afstand. En dan uh, als er we weer wat over te melden is, dan uh, gaan we u weer bij de Thomas Kwartier. Universitair docent rituele studies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Het Radio Dagboek. Deze week met... Tigo Gernand. Ik ga deze week in première met de club. Hij brak ooit door in de serie Fort Alfa... en speelde daarna vele rollen in series en films. Hij won er zelfs een gouden kalf mee... En daarnaast kan je Tiggo Gerland ook veel horen in commercials en tekenfilms. Vandaar dat hij vanmorgen in een studio in Bussen was... om een stem in te spreken voor een nieuwe kuifjefilm. Waar we nu zijn, we zijn met de... Uh, uh, dat moet ik altijd goed zeggen, want ik zeg het altijd fout. Het heette uh, twee jaar geleden iets anders. Ja, sorry, maar jullie mogen gewoon doorpraten, hoor. Dat nee, hoor je niet. <laughs> <laughs> Seks op het werk. Schakelen live over naar de SDI studio. Seks op het werk. Hi, uh, we staan hier met een aantal mensen. Die hebben hier seks. Kan je even komen alsjeblieft? <laughs> nee, we zitten wij de SDI studio in Bussum. Uh, 's Morgens vroeg. We gaan zo beginnen. Het is iets voor negen. En ik zit nog even met een bakje koffie buiten te wachten. Um, Steven Spielberg is ermee bezig. Ja. Uh, er komen in ieder geval twee films. Misschien wel drie. Mm -hmm. uh, want wat ik net zei. Waarom wordt het dan niet gewoon voor de hoofdrol meteen gevraagd? <lacht> Misschien heeft dat iets te maken met leeftijd? <lacht> maar ik kan toch ook <lacht> gewoon zo praten als kuifje. <lacht> nee, nee, nee, nee, grapje. Ja. Het leuke aan dit werk is dat ik niet met mijn gezicht hoef te werken. Dus dat je gewoon lekker s'morgens je bed uitstapt en niet aan je uiterlijk hoeft te denken. Ik, ik vind het heel vervelend als ik morgens wakker word en ik heb een enorme pukkel op mijn vooraf die ik de dag ervoor niet had. Omdat je dezelfde scène bijvoorbeeld draait van de dag daarvoor. En toen had je hem niet, nu heb je hem wel. Dus dat, dat zie je. Uh, daarom stoort het me. Nee, ik vind het heerlijk om op vakantie te zijn en, en allemaal pukkels te krijgen te denken, weet je wat, ik kan me geen reet schelen. En wie ben ik? Ik ben Delcourt. Jij bent Delcour? Aha, gelukkig. Ik ben een goeie. Je bent een hele goeie. Oké. Okay. Ja. Jammer. <laughs> Dat de keer weer een sur. ja. Oh, ik had smurf. Nee, sorry. Ja, yeah. uh, en wat ze willen horen is zoveel mogelijk eigenlijk live action. Dus geen stemmetjes of zo, maar zoveel mogelijk. Oké, okay, prima. Ik ben er klaar voor. Ja, ik heb altijd mijn leven lang stemmen gedaan. Het is begonnen toen ik in jaren vijf was dat ik de auto na wilde doen... met de versnellingsbak. Als wij naar Frankrijk reden, dan wilde ik altijd... In... Uh, uh, uh. En als je dat goed doet, dan valt die stem weg in het geluid. En dat vond ik zo'n mooie ervaring... dat ik allemaal stemmen ben gaan proberen na te doen... zodat ik alleen maar hoorde waar ze mee bezig waren... en niet de stem zelf. Dus dat, dat, ja, daar ben ik helemaal op gaan frieken. Uh... Gewoon mezelf maar, hè? Ja, gewoon als jezelf. Ja. Brave hond. Um, ik zou die brave hond iets meer geven, want ja. je bent een militair. Ja, brave hond. Dit is op zich goed, maar ik vond het iets te veel de Engelse melodie. Oké. Okay. Mijn grootste fascinatie, daar kwam ik laatst achter, was dat ik vroeger al... Te, televisie was natuurlijk een ding. Had je de grote show of cabaretje kwam op, het nieuwjaarsconferentie. Dat zijn dingen die ik me heel goed kan herinneren. En dan, ik was te jong om te begrijpen, maar dan keek iedereen naar die buis. En er was geen focus naar mij toe, al, al had ik pijn. Ik denk dat me dat als kind, daar kwam ik laatst achter, getriggerd heeft. Van Wow, wat, een, wat ligt daar aan attentie op dat ding? En dat vond ik wel heel interessant. Dat ik daardoor ben ik, denk ik, gaan zoeken naar uh, de, de jas van mijn opa en de sloffen van mijn opa. En het zoeken naar stemmen. En uh, om, om, om, om een soort aandachtsding. Ik denk dat toch alle acteurs wel een soort ja, uh, aandacht. Het, het is niet aandachtsvragen, aandacht vragen, aandacht. Iets, iets willen vertellen en het en, en, en niet erg vinden om gezien of gehoord te worden. Het, het, het, ja, ik doe het echt toch stiekem wel voor mezelf en niet voor al die mensen. En dat ze het tof vinden of niet tof vinden, ja, dat, dat is juist de juiste bedoeling. Ik, ik doe ook dingen expres, zodat ze het niet tof vinden. En dat ze denken van, waar ben je in godsnaam mee bezig? Maar daar bereik ik ook iets mee. De club is daar een voorbeeld van, het is een behoorlijk hard stuk, het, het toneelstuk wat we nu doen. En, en daar doe je dingen in waardoor je niet gemogen wordt, waardoor het publiek echt denkt van, gadverdamme. Ga bij me weg, ga echt bij me weg. En, en dat vind ik ook heel mooi. Bravo, hond. Deze leeft nog. En die andere? Ja, ja, ja. Nou, dat is prima, toch? Ja, dank ik ja, vind ik hem wel leuk. Ja, dank jou. Nou ja, dit was eens kaasje. Kaasje is voorbij. Normaal doe ik er een paar dagen over. Tiego Gerland is Radio Dagboek. Gemaakt door Maarten Bluimers. Terugluisteren kan op lunch.ncv.nl slash Radio Zometeen in stand.nl de stelling... Nederlanders leven te veel op de pof. Um, u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Of dat het vooral de buren zijn en u zelf niet bijvoorbeeld. Uh, dat kan allemaal zometeen. Eerst is hier Mark Visser. Radio 1. Het nos Journal. De Russen kiezen op 4 december een nieuw parlement. President Medvedev heeft dat bekendgemaakt. De strijd gaat in ieder geval tussen de partijen... die nu ook al in het Russisch parlement vertegenwoordigd zijn. De partij Verenigd Rusland van premier Poetin en president Medvedev... heeft met ruim twee derde van de afgevaardigden een grote overmacht. De leider van de Libische overgangsraad, Jalil... zegt dat kolonel Gaddafi nog altijd een gevaar is. Hij kan op het laatste moment nog iets verschrikkelijks doen, zegt Jalil. De overgangsraad wil dat de NAVO de opstandelingen blijft beschermen... bij gevechten met aanhangers van Gaddafi. De Libische opstandelingen proberen ondertussen... Gaddafi's geboorteplaats Sirte in te nemen. Twee grote Griekse banken gaan fuseren... en worden daarmee de grootste bank in Zuidoost-Europa. En met die fusie hopen de EFG-eurobank en de Alfa-bank... het hoofd te kunnen bieden aan de financiële crisis. En de Rijksuniversiteit Groningen heeft de Aletta Jacobsprijs 2012... toegekend aan Els Borst... De oud-minister krijgt hem voor de genuanceerde manier... waarop ze medisch-ethische kwesties aan de orde heeft gesteld... en voor wat ze daarmee heeft bereikt, zegt de organisatie. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De A15 Rotterdam-Nijmegen is momenteel in beide richtingen afgesloten bij Dodewaard. Er is een vrachtwagen door de middenbouw geschoten en daarbij gekanteld. Op beide rijbanen staan files van 5 kilometer. Verkeer vanuit Rotterdam kan het beste bij omrijden via Den Bosch. En het verkeer van Nijmegen kan het beste omrijden via Arnhem-Utrecht. En op de A76 de richting Geleen. Daar staat tussen Nut en Geleen 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert uit de rechterrijke. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van der Berg. De Europese schuldencrisis houdt de gemoederen flink bezig... maar er dreigt nog een grotere crisis in onze persoonlijke kasboekjes... zegt fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie. We lenen zoveel dat de problemen niet zijn te overzien... als mensen straks niet meer kunnen terugbetalen... Dat gebeurt, gebeurt trouwens al veelvuldig. Uh, zoals te zien in het RTL-programma een dubbeltje op zijn kant. Ik dacht gewoon dat het allemaal goed ging. En dan bleek dus, achteraf bleek dat dus niet goed te gaan. En toen uh, moest ik een schuld van 5.000 euro terugbetalen. En daardoor hebben we een lening moeten afsluiten. En toen kwam er weer een schuld bij. En ja, op een gegeven moment die schuld op een gegeven moment, wordt zo hoog... dat je gewoon niet meer weet hoe eruit moet komen. Hoe hoog is de schuld? Nou, die we bij de bank dan hebben is ruim 16.000 euro. Ja. Dat rekeningen die we niet meer kunnen betalen dat komt ongeveer nu allebei bij elkaar rond de 22000 euro. Arie Slop zegt vandaag in het Algemeen Dagblad... dat de schuldenberg van de Nederlandse consument onhoudbaar wordt. Hand op de knippen en minder lenen, dat is zijn advies. Is dat verstandig of is het in deze tijd van economische malaise juist goed... om ons geld te laten rollen om zo de motor van de economie weer aan te jagen? Ik praat erover met Arie Slob, fractieleider dus van de ChristenUnie. Dag meneer Slop. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in stand.nl. Drie keuzes aan het begin mag u alleen maar kort ja of nee op zeggen. Komen ze. Er moet een schuldenplafond komen voor de Nederlandse consument. Ja. Ik heb mijn huis al keurig afbetaald... Nee. Consumentenvertrouwen is een vars. Eh, uh, ja. Nou. Oké. Okay. Uh, dan de stelling. Nederlanders leven te veel op de pof. Wij vonden dat vanmorgen op de redactie een mooie uitdrukking. Op de pof. Uh, bent u het daarmee eens trouwens met die stelling of mee? Oneens sms dat dan naar 7070. 70. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. Dat is een gratis nummer. U kunt ook stemmen op de website www.standpunt.nl. En als u eens of oneens twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Nederlanders leven te veel op de pof, meneer Slop. Eens of eens. Ja, daar ben ik het mee eens. Uh, het is natuurlijk iets wat ongenuanceerd... omdat er ook Nederlanders zijn die, uh, die helemaal geen schulden hebben. En er zijn Nederlanders die heel veel schulden hebben. Maar als we kijken naar de situatie van Nederland... en uh, hoe hoog de particuliere schuld is... Uh, dan is die zelfs twee keer groter dan uh, onze staatsschuld... die we al erg hoog uh, vinden. Als je dat allemaal bij elkaar optelt... En dan praten we over een kleine 800 miljard euro. Dat, dat is wat wij consumenten zeg maar aan schulden hebben? Ja, en het grootste gedeelte daarvan dat is onze hypotheekschuld. Want Nederland heeft een zeer aantrekkelijk hypotheekstelsel... Dat uh, de schulden behoorlijk doet uh, oplopen, ook in vergelijking met, met andere landen. Maar als, als wij onze Nederlandse schuld ook afzetten tegen de schulden die in allerlei andere landen zijn. Ook de landen waar we nu aandacht voor hebben omdat we denken dat het er zo slecht gaat. Die denken in Italië en Griekenland en dergelijke. Uh -huh. Dan staat Nederland nog stijf aan kop. En uh, dat betekent dat we wel uh, met een situatie te maken hebben waar we ook aandacht voor moeten hebben. En die is er nog te weinig, denk ik. Ja. U zegt uh, die, dat met die schuldenberg dat wordt uiteindelijk onhoudbaar. Ja, dat wordt onhoudbaar op het moment dat uh, de, de aannames die we hadden... van uh, we gaan schulden aan, maar het gaat straks beter. Mijn huis wordt bijvoorbeeld meer waard of ik ga meer verdienen. Op het moment dat die uh, niet uitkomen... en dat zien we natuurlijk in een tijd van crisis nu uh, gebeuren... want de huizenprijzen dalen... Mensen raken soms hun banen kwijt. Het is lastiger om weer een, een andere baan te vinden waar je meer verdient. En dan hebben mensen wel de schulden al aangegaan. Ze moeten gaan terugbetalen. Ze moeten rentes gaan betalen. Maar ze kunnen dat niet meer. En uh, dan wordt de financiële strop om de nek wordt wel heel erg uh, groot. Met alle gevolgen van dien. Maar het komt er dus eigenlijk op neer dat we niet realistisch genoeg zijn. Nee, we, we grijpen te veel vooruit op de toekomst. Uh, dan gaan we uit van betere tijden. En we willen nu dingen graag snel hebben. Uh, snelle behoeftebevrediging past wel een beetje bij onze cultuur. Ik merk dat ook wel bij mijn zelf. Ik bedoel, je hebt een iPad 1 en dan komt iPad 2. En ja, <lacht> uh, die moet je toch eigenlijk ook hebben. Uh, en, maar dat is misschien nog een eenvoudig uh, voorbeeld. Het gaat vaak om nog veel grotere uh, bedragen. En mensen lopen gewoon vast. En als, als we nu niet met elkaar dat onder ogen willen zien... dat we in een schuldencrisis zitten die niet alleen de overheid raakt... maar ook uh, gewoon burgers en we willen niet kritisch kijken naar onszelf en naar ons uh, consumptiegedrag... Uh, uh, dan ben ik bang dat we onze rat voor de ogen draaien... en dat we over een paar jaar de klap nog veel harder krijgen. Maar goed, het is aan de ene kant dus realisme bij ons allen. Hè? Je, dat je gewoon denkt van ja, ik kan het allemaal wel mooi rooskleurig in mijn hoofd hebben... maar is het ook werkelijk zo? Dat is één. Maar goed, het wordt ons ook allemaal wel mogelijk gemaakt natuurlijk. Dat klopt. Uh, we, we maken elkaar ook gek. Uh, we jagen met elkaar ook... Uh, uh, haast elkaar ook steeds meer op om uit te gaan geven... Um, en ook dat vraagt dus nu wel om een stukje uh, zelfreflectie. Uh, en ik denk ook een mentaliteitsverandering. Uh, want uh, we lopen gewoon vast. Is het nu niet, dan is het over een jaar of over twee jaar... En ik zou graag willen voorkomen dat uh, te veel mensen... daardoor in de, verschrikkelijk in de problemen gaan komen. Ja, te veel mensen. Of, of komen we daar gewoon als land ook zelfs door in de problemen? Nou ja, dat raakt natuurlijk uh, ook wel de economie van een, uh, van een land. Uh, we zijn politiek gezien ook heel erg bezig om die staatsschuld uh, uh, naar beneden te krijgen. Dat is denk ik ook goed. Uh, maar als we daarnaast de consument toch maar weer opjagen... om zoveel mogelijk uit te geven, we houden ons in betekstelsel. Dat is goed voor de economie, horen we minister die Jagen steeds ja, zeggen. dat zeggen we dan. Uh, uh, en dat is natuurlijk ook zo. Er moet wel uitgegeven worden... Maar Mensen kunnen gewoon niet meer uitgeven dan ze hebben, en als ze dan steeds maar vooruitgrijpen op dat het misschien beter gaat, dat de huizenprijzen wel weer gaan stijgen, of dat ze weer meer gaan verdienen, uh, en het gebeurt niet, uh, dan hebben we ze wel een richting uitgedreven waar ze vastlopen. En ook dat is een verantwoordelijkheid voor de politiek, denk ik, om dan wel nu dit soort boodschappen af te geven. Het is een, ik geef toe, het is een hele ongemakkelijk onderwerp. Het is niet fijn om dit te moeten zeggen en met elkaar over te hebben. Maar het is wel de realiteit. En als we de wake-up call van deze crisis niet ook op deze manier oppakken... dan maken we denk ik wel een vergissing. Ja. Um, u weet ook wel dat er onmiddellijk dan mensen klaar zijn die zeggen... Ja, waar bemoeit die slop zich mee? Dat maken we allemaal zelf wel uit. Die vinden dat te betuttelend wat u, wat u doet. Ja, nou ja, goed, dat mag. Uh, ik bedoel, als, we, als je ziet dat uh, problemen gaan ontstaan, uh, uh, vind ik wel dat je daar met elkaar over moet spreken. Ik doe dat ook niet met een opgeheven vingertje. Ik heb het ook over mezelf, want ik, merk, ik ben ook kind van deze tijd. Ik merk, het zit heel erg in onze uh, cultuur. Maar als we met elkaar vastgelopen, we zien bijvoorbeeld dat mensen die een beroep gaan doen op de schuldhulpverlening, dan komen ze wel naar de overheid, is een, is een groeiend aantal. En dat zijn niet meer mensen met een heel laag inkomen. Er zitten mensen met modale inkomens tussen... die nu bij de schuldhulpverlening aankloppen... omdat ze vastgelopen zijn. Ja. We zien dat het aantal mensen met betalingsachterstanden... enorm uh, toegenomen is. Uh, kortom, uh, uiteindelijk komt het wel weer bij de overheid uh, terecht. En dan vind ik ook wel dat je als politiek hier met elkaar over mag spreken... en het ja. onderwerp mag agenderen. Vindt u dat de, de, de politiek en dan met name het huidige kabinet er genoeg aan doet? Ik bedoel, je, hebt, je hebt nu volgens mij dat telefoonaanbieders... moeten al uh, controleren bij dat BKR, uh, dat bureau kredietregistratie... Of iemand, uh, nou ja, of iemand dan, dan zo'n verbindenis aan kan gaan. Postorderbedrijven, uh, allerlei le leners uh, van, van, de, van zaken... die moeten daar uh, controleren of dat allemaal kan. En, en het kabinet heeft nu toch ook maatregelen aangekondigd... om bijvoorbeeld het uh, minder makkelijk te maken om aan een hypotheek te komen? Nou, rond conceptieve kredieten uh, zien we wel dat er langzaam... maar zeker wel iets meer besef komt van dat kan niet zomaar allemaal. Uh, maar goed, het zijn wel hele kleine stapjes die uh, gezet uh, worden. Je zou echt wel eens kunnen gaan nadenken over een nadrukkelijk een soort schuldenplafond... zoals we dat voor de overheid uh, ook kennen. Dat je ook zegt tegen burgers... Van, als u een bepaald inkomen heeft... dan moet u ook niet meer dan zoveel percentage van het inkomen uh, gaan lenen. En als u boven komt, dan moet u gewoon niet meer uh, verstrekt worden. Dan moeten alle alarmbellen gaan uh, rinkelen. Ja, ik denk dat dat vind, is wat mij betreft in ieder een onderwerp... waar ik wel over zou willen uh, spreken. Zonder dat ik het nu al met allerlei punten en comma's zou willen vastleggen. Maar daar moeten we het wel over hebben. Uh, onze hypotheekstelsel, Er worden wel een paar kleine wijzigingetjes toe... Uh, zijn er nu al doorgevoerd. Maar het is nog steeds een taboe om daar echt over te spreken. En internationaal gezien hebben wij echt een, een ongelooflijk uh, stelsel. Geen enkel ander land uh, heeft dat. Je kunt zelfs meer lenen dan het onderpand je huis uh, waard is. Je, je wordt zelfs beloond als je uh, je schulden niet uh, aflost. Uh, want dan heb je maximale aftrek uh, een, een groot aantal uh, jaren. Uh, een lastig onderwerp, ik weet het. Het CDA heeft het zelfs als een soort verkiezingsbelofte uh, gedaan. Vandaag komen we uh, niet aan. Het gaat over die hypotheek, de hypotheekrenteaftrek. Ja. Maar dit is naar de toekomst toe niet meer houdbaar. Steekt ook ontzettend veel geld in. Gaat om miljarden. Daar zullen we dus gewoon over moeten hebben hoe pijnlijk dat ook is. Dus alleen maar dat aflossingsvrije gedeelte waar nu naar gekeken is... dat is niet genoeg, zegt u? Nou, dat is ook nog niet echt aangepakt. Er wordt ietsje afgeremd. Uh, uh, ik denk dat je de stelling kunt aangaan... Dat, uh, dat je gewoon als je leent ook gewoon moet aflossen. Dus uh, dan zullen we op termijn helemaal van de aflossingsvrije hypotheek uh, af moeten... Uh, omdat dat toch een perverse prikkel is om zo lang mogelijk je schuld overeind te houden om een maximale aftrek te hebben. Dus eigenlijk wordt verkeerd gedrag wordt beloond en als je aflost wat eigenlijk goed gedrag is dat wordt afgestraft want dan krijg je minder, uh, heb je minder aftrek. Ja, ja. Dat, we zijn overigens ook bezig om een initiatiefwetsvoorstel samen met D66 voor te bereiden om daar in de Kamer ook gewoon een keer zaken te gaan doen. Als het kabinet niet wil dan moet het maar vanuit de Kamer komen. Ja, maar voorlopig is er toch geen meerderheid voor dacht ik. Nou, ik hoop dat deze crisis en, en de bedragen waarover we spreken, het feit dat mensen ook echt gaan vastlopen, eh, ook de internationale vergelijkingen, dat die toch een besef gaan door eh, laten komen, ook in de Nederlandse politiek, eh, dat we dit soort heilige huisjes toch een keer zullen moeten gaan aanpakken. Want je ziet de afgelopen tijd dat het kabinet ook wat betreft die huizenmarkt juist probeert te stimuleren hè, dat mensen weer huizen gaan kopen door bijvoorbeeld ook die overdragsbelasting af te schaffen. Dat vind ik op zich ook goed, want starters worden in Nederland... ja, die hadden wel met een hele hoge berg te maken waar ze overheen moesten... dat ze een keer een, een woning konden aanschaffen. Je moet dan wel overigens meewegen dat die prijzen in Nederland ook enorm zijn gestegen... juist ook vanwege het hypotheekstelsel wat we hebben... Uh, dus uh, goed dat we starters wel proberen te helpen. Maar uh, je helpt ze ook als je een systeem hebt wat gewoon reëel is. Waar mensen ook echt moeten aflossen. En waar ze niet meer kunnen uh, uitgeven of kunnen lenen zeg maar, dan ze uh, op termijn ook kunnen terugbetalen. Nou. Wanneer is dat voorstel er eigenlijk van d 66 Christine? Nou, we zijn volop aan het schrijven nu, dus ik hoop dat we daar wel in de komende maanden mee naar buiten kunnen gaan komen. Ja. Nog even naar uh, de bezuiniging, want Prinsjesdag komt eraan natuurlijk. Uh, Henk Kamp, de minister van Sociale Zaken, heeft vorige week al duidelijk gemaakt... dat mensen de bezuiniging in hun portemonnee gaan voelen. De koopkracht neemt af, dus reden te meer denk ik voor uw pleidooi. Ja, want als mensen dan wel op hetzelfde niveau nou willen blijven uh, doorleven... en wel bepaalde uitgaves uh, willen blijven doen, maar ze ontvangen dus minder, want daar komt het wel op neer... Uh, en ze denken dat ze dat dan wel misschien wat bij elkaar kunnen gaan lenen. Zo van, nou ja, als we over een jaar of twee jaar weer een beetje uit die crisis zijn... dan trekt het wel weer aan en dan kan ik het wel weer terugbetalen dan lopen dit soort mensen in ieder geval een risico. Ja, de jager heeft gezegd dat het in ieder geval geen extra bezuinigingen oplevert. Is dat realistisch volgens u? Nou, Dat zou moeten blijken in, in september. Uh, ik denk de 18 miljard waar dit kabinet voor staat... dat is denk ik wel een, een goed bedrag ook voor een bepaalde periode om, uh, om te bezuinigen. Belangrijker is natuurlijk wel waar die bezuinigingen neerslaan. En als je bepaalde onderwerpen gewoon buiten laat, zoals dit kabinet uh, doet, hè, de huizenmarkt is er een van... Uh, en de bezuinigingen slaan wel heel hard neer op, op de laagste inkomens... Ja, dan zijn dat keuzes die... In ieder geval discutabel zijn. Maar daar zullen we pas in september over kunnen spreken. Dan weten we ook meer. Ja. Nog even over waar we eigenlijk over begonnen, hè, dat het ook een mentaliteit is, een, een realisme bij mensen vaak. Want eh, als je het hier over hebt op verjaardagsperfeetje, dan heeft niemand het ooit over zichzelf. Hè. Die heeft het altijd over de buurman en uh, vrienden die dan het helemaal niet goed doen. Ja, u zegt het. Uh, ik zit ook wel op dat soort feestjes. Uh, dat is waar. Je praat het toch... zit nooit op hetzelfde feestje, volgens mij. Nee, nou ja, dat moeten we eens een keer doen, denk ik. Het lijkt me wel <laughs> gezellig. Maar het is waar dat dit onderwerpen zijn waar een taboe op rust... en waar je niet snel over spreekt. Pas als het echt fout gaat, dan, ja, dan is het onvermijdelijk dat mensen naar buiten toe moeten komen. Ik heb dat ook wel in mijn eigen omgeving gezien. En dan schrik je soms ook echt. dan is de schade soms al zo groot. Dus het zou ook wel goed zijn als we hier toch wat makkelijker over praten. Maar elkaar ook helpen om te voorkomen dat je in de schulden komt. Want dat is natuurlijk het allerbeste wat je kunt doen. Goed, we gaan kijken wat onze bellers vinden. U blijft meeluisteren. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties even door te nemen. Um, de stelling, dus: Nederlanders leven te veel op de pof. Er is nu door ruim 1100 mensen gestemd. 82% is het eens met de stelling, 18% is het oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Andere Hegelman. Zeg hem maar. Ik ben, ik ben het op zich helemaal eens met de stelling, alleen ik vind wel dat het sommige groepen in de samenleving wel heel erg makkelijk gemaakt wordt om geld te lenen. Als je kijkt bij studenten, dat die. Ik zo zeggen, zonder enige registratie in Tiel met een gemak eh, 35 eh, 30 35.000 euro schuld op kunnen bouwen in vier jaar en dan denk ik van en dan op het moment dat ze aan het einde van de studie zijn en dan het echte leven willen stappen en gaan praten over een hypotheek dan zegt de bank van nee u moet eerst uw studie en dan denk ik van daar vraagt de overheid ook aan bij dat het wel heel makkelijk gemaakt wordt aan studenten... om een schuld op te bouwen waar ze de eerste vijf à tien jaar gewoon niet meer uitkomen. Want ja, de gedachte is natuurlijk, die studeren die krijgen over het algemeen een, een redelijke baan... en die kunnen dat straks wel weer terugbetalen. Jawel, maar op het moment dat jij natuurlijk met een schuld van 25.000, 30 30.000 euro ja. na je studie begint. Ja. Eer dat je dan, en laat ik zo zeggen op het moment dat je dan bij een bank aanklopt omdat je wil, uh, een huisje wil gaan kopen of wat dan ook. Ja. dan zegt de bank: van Nee, u moet eerst. En daar wordt geen enkele registratie van uh, bij het BKR in Tiel gedaan. En dan denk ik: Van daar helpt de overheid ook aan mee. Echt, ja. er zijn voorbeelden: 25.000, 30 30.000 euro is geen uitzondering ja. dat, er, dat de studenten na 5, 4, 5 jaar een schuld overhouden. Nee. En dan denk ik van, daar zou de heer Slob eens een keer aan, aan moeten besteden... dat ook, ook die opbouw van schulden van studenten... Ja. dat daar ook eens een keer een goede registratie van plaatsvindt... want dat wordt studenten echt te makkelijk gemaakt... Punt. om een hele grote schuld op te bouwen. Punt is duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het niet eens met de stelling van meneer Slop. Um, ik denk dat wij uh, hier in Nederland niet een discussie moeten voeren... over schulden of consumptief gedrag... ...van de burger. We moeten gaan praten over de schulden van de banken... ...en de problemen die zijn ontstaan... ...doordat de banken ons in deze problemen hebben, hebben gebracht. Nergens in Nederland is er nog sprake van home foreclosures... ...mensen die hun hypotheek niet kunnen betalen. Ondanks het feit dat er grote hypotheken zijn kunnen mensen hun schulden aflossen. En ik denk dat we te veel, moet, te veel de, de vinger wijzen naar de burger toe. De maar mevrouw, u, de... ziet, u ziet toch ook wel eens die programma's op tv? We, die zijn erop gericht om mensen te helpen. Als je dan ziet wat voor maar schulden is, sommige mensen hebben... Maar dat is media. Dat zijn programma's, dat is een reality show... waar ik nou ja. eigenlijk niet zoveel aandacht aan nee, Maar dat, aan dat zijn, ge ge zijn geen bedachte programma's? Dat zijn echte dat mensen zijn echte mensen die dat overkomen natuurlijk. Nee, maar dat zeg ik niet. Maar hoeveel mensen uh, hebben op zo'n programma gereageerd? Welke mensen waren camera's? Dus die dingen... Daar kunnen we ook even over gaan praten. Ja, maar volgens mij zijn er, er wel om... cijfers van. En we hebben net van die slop gehoord, 800 miljard. Hè. Maar, we, we, we, we, maar als u in buurten, langs, in buurten rijdt... hebt u een heleboel huizen gezien overgenomen door de bank en zo? Ik ken dat. Ik, ik, ik, ik ken dat. Ja. Dus ik weet precies waar ik over praat. Ik, ja. ik, ik, ik, ik heb dat meegemaakt in de Verenigde Staten, waar home foreclosures ja. hele buurten. Ja, weet ik. Dat je de sleutel inlevert bij de bank en zegt van uh, hier heb je het onderpand terug en uh, klaar. Maar dat kan in ja. Nederland geloof ik niet, hè? Dat, dat, dat is in Nederland kan niet en gebeurt ook niet, want mensen betalen hun hypotheken. en we moeten eens een keertje ophouden... en even goed gaan kijken wat er precies gebeurt. Ja. Meneer Slob moet in de politiek, moet de politiek beter gaan werken aan het oplossen van die mondiale problematiek, mondiale ja. schulden. Dank wel. Voor goedemiddag. Goedemiddag, Boezem en zeg maar. Uh, op zich wel een leuk verhaal van meneer Slob, maar een beetje mosterd aan de maaltijd. Sinds de crisis losbarst in 2007, we hadden dit voor 2007 al aan kunnen zien komen. Ik wil er even één ding uitrichten, anders wordt het een te lang verhaal. Uh, meneer Slob begint bij de hypotheekrente aan de verkeerde kant. Hij moet niet het lenen moeilijker maken, hij moet niet het verkrijgen van een hypotheek moeilijker maken. Hij moet die hypotheekrente durven afschaffen. De woningmarkt zit totaal op slot en de mensen hebben gigantische hypotheekschulden... Ja. juist door de overheid vanwege de hypotheekrente aftrekken. Als je die afschaft, kijk naar Duitsland, die heeft een heel gezonde hypotheekmarkt... Je moet ongeveer 30% van de koopsom moet je contant meenemen. En dat is kan je lenen. Ja. Dan kom je heel in. Ja. Het IMF heeft ons zwaarschuwd. We hebben als klein landje 685 miljard ja. hypotheeksvuld. Oké, okay, duidelijk. Maar ik heb het idee dat Slop wel op die lijn zit. Uh, maar ja, die heeft het nu niet voor het zeggen natuurlijk. Uh, maar ze zijn bezig met een stuk samen met D66, heeft hij net gezegd. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag van Binsbergen arnhem Ik heb het de vrees dat meneer Slop een bepaalde categorie mensen in beeld heeft en niet de gewone hardwerkende Nederlander... die al drie jaar niet meer kan lenen. Nog niet voor een auto. Ja. Welke categorie heeft hij... Is, en dat stoort me. Dat mag een christelijke politici niet doen. Maar ze doen het allemaal. Die Bijbel die kan die rustig op marktplaats te koop zetten. Want weet u wat een timmerman, metselaar of een kapster verdient? Als hij werk hebt, u überhaupt dan mag hij blij zijn dat hij 1700 euro mee in de huis neemt. Ja. Taal 730 voor de huurder af, 72 voor zijn partner maar, maar meneer Van Binsbergen, vo voordat we het hele huisdoetboekje doornemen... maar dan is het toch logisch dat als je dat verdient... dat je dan niet je enorm in de schulden gaat steken... omdat je allerlei uh, grote televisies koopt of, of noem het maar. Want dat gebeurt toch ook nu in de praktijk. Ja, maar dat doet de gewone man ook niet. Die he, man doet dat niet. Nou ja, moet u eens in de, in de mediamarkt gaan kijken op een dag. dat staat stampvol van de mensen. Nee, dat valt best mee hoor. Oh, nou ja. Dat valt heel erg mee. Nou, dat, dat weet ik niet. Dan zal dat in Arnhem alleen zo zijn. Ik en zie ze wel. En, en, en de kosten die worden door de overheid alleen maar opgejaagd, opgejaagd. Ik wil nog één opmerking maken over de hypotheekrenteaftrek. Als die eraf gaat, ik heb het meegemaakt in Duitsland... toen hadden wij hier dinsdagsmiddags om half één al geen werk meer. Nee. En dat was voor de crisis en sinds de crisis zijn we alleen maar vooruit gegaan. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met uh, Klaas Volgers het Warckum. Ik ben het wel eens met de stelling... Maar mijn standpunt is ook: Er moeten veel meer ZZP'ers in het kabinet. Er wordt nu nog altijd te veel ad hoc geregeerd. Te ad hoc, en meer voor de ZZP'ers opkomen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg hem maar, mevrouw. Ja, nou ik ben het uh, gedeeltelijk wel gedeeld dat ik niet, vooral niet met de heer Sloop eens... en ik wil toch terugkomen op het uh, punt van de studentenleningen... wat de eerste spreker uh, al aanhaalde. Die leningen die zijn wel te degen geregistreerd... en daarbij uh, is ook een vorm van kabinetsbeleid geweest... dat er toch uitgegaan wordt van uh, de, uh, de bedragen, zeg maar de salarissen... die men in de toekomst kan forneren na een ja. afgelopen studie. Ja, dat moeten we toch altijd maar afwachten of dat zo is. Ja, nou ja, daar zijn ook, uh, daar, daar is, uh, het, het CBS is daar heel goed in, dat zou je eens na kunnen, kunnen, kunnen kijken, mm. dat, dat, nog, uh, dat dat ontzettend meevalt. Ja. En ten tweede uh, vind ik wel dat, dat de banken tegenwoordig uh, voor consumptief krediet zoveel barrières hebben opgeworpen, zoveel zekerheden, dat mensen gewoon al niet meer in staat zijn mm. om te gaan, zomaar te gaan lenen. En daarbij moet bedoemd worden waarvoor je leent. Ja. Oké. Okay. Ja, dus ik, ik ben het uh, in dat opzicht niet eens met de heer Slob. En de studentenleding, dat mag u okay. wel eens een keer meenemen. Dat, dat schijnt dan wel te mogen. Dank u wel, mevrouw. al, Goedemiddag. Dag, met uh, Rick Westerveld. Nou, ik ben het met de stelling eens. En ik vind het dat overheid stimuleert. Ik uh, wil een klein voorbeeld geven. Ik heb altijd mijn hele leven gespaard. Ik ben 51, ben werkloos geworden en bijstand gekomen. En ben nu bezig om mijn eigen vermogen op te eten. Ik ben ziek geworden inmiddels, kan niet werken. Maar ik ben bezig om mijn eigen vermogen op te eten. Mm. Ik denk nu... Als ik had geleefd zoals we allemaal hebben geleefd, dan uh, gaan we financieel allemaal de motor bij op. Maar ik heb gespaard en ik kan nu gedurende een aantal jaren mijn eigen uitkeringen en mijn eigen moden gaan opheffen. Ja. En dan denk ik dat de overheid, ik heb de ChristenUnie, alle politieke partijen aangeschreven. Niemand reageert erop. Maar ik denk aan de andere kant, wanneer je de bijstandsmensen die bij ons komen. nergens mogen van 500 euro voor een persoon's huishoudens. Dat mensen van tevoren geld kunnen uitgeven. En ik kan ze geen ongelijk geven. Want mm -hmm. ik word nu gestraft omdat ik altijd spaar aan mijn ja. Oké, okay, dank u wel voor het bellen, meneer. Ja, en, en sterkte met alles. En we, gaan ja, terug, we gaan terug naar Ari Slop, fractievoorzitter van de ChristenUnie. heeft uh, meegeluisterd. En u merkt dat de emoties hoog oplopen. Ja, ik zal meneer van Binsbergen moeten teleurstellen, want ik ga mijn Bijbel niet op markt laten zetten. Hij kan er wel even aan me krijgen als hij dat, dat wil. Gratis? Ja, kan hij gratis krijgen. Okay. Dus als hij zijn adres doorgeeft. Nee, maar even serieus. Natuurlijk snap ik dat dit emoties losmaakt. Ik heb zelf in het begin ook al aangegeven er zijn mensen ook die geen schulden hebben. Er zijn wel mensen die heel veel schulden hebben. Dus je moet even generaliseren van de Nederlandse bevolking. Want zo wordt het natuurlijk in de bedragen vastgesteld. Ik vind dat punt van die studentenschulden vind ik zeker een hele belangrijke. Het klopt dat die niet zomaar allemaal kunnen lenen, maar dat kan al behoorlijk oplopen. Is voor ons in ieder geval geweest, om niet voor een uh, soort leenstelsel nu te zijn... maar de basisbeurs gewoon vast te houden. Uh, want inderdaad, als mensen gestudeerd hebben... en ze gaan met een vrij forse schuld uh, het echte leven in... Hè, om het maar even zo uh, te noemen... dan levert dat direct uh, toch alweer heel veel problemen op... ook als het gaat om wat je dan weer aan uitgaven moet uh, gaan doen. Dus je begint eigenlijk al met een achterstand. Moet je eigenlijk proberen zoveel mogelijk uh, ja. te beperken. Dus er zijn ook de, die ene mevrouw die zei van... het ligt helemaal niet aan de consumenten. Het zijn de banken die ons in deze crisis hebben gestort... en daar moeten we van. Uh, Streng op zijn. Nou, je moet dat, denk ik, niet tegen elkaar uitspelen. Uh, Natuurlijk. De banken, dat is een onderwerp apart. Ook banken hebben heel veel schulden. Ook veel te veel. Ook in Nederland. Als je kijkt naar de plaatjes. Er is net een, een prachtig boek verschijnen van Jaap van Duin. Die heeft al heel goed inzichtelijk gemaakt. De schuldenberg. Uh, dat is ook een onderwerp uh, apart. De banken dragen zeker ook een, een, een verantwoordelijkheid. Die hebben de rentes ook heel lang laag gehouden. Zodat mensen het heel aantrekkelijk vonden om te gaan lenen. Uh, dus dat, daar heeft zij een punt van. Om, dat zie die bank ook eventjes. houd die ook in de gaten. Maar het gaat nu even om dat burgers zelf met enorme schulden zijn geconfronteerd. In ieder geval bepaalde categorieën burgers. En dat ze daarin vastlopen en dat we daar aandacht voor moeten hebben. Ja. Uh, nou ja, u hebt uw pleidooi gedaan. Ook vandaag in het AD en vandaag ook nog even in, in stand.nl. Uh, u bent bezig met D66 om iets aan die hypotheekrente uh, te doen? Althans De aflossingsvrije hypotheek, ja. aflossingsvrije hypotheek, sorry, neem ik neem die kwalijk. Maar die hypotheekrente toch ook? Er toch ook nou, over, kijk, die meneer had wel een punt toen hij zei... hij vergelijkt het met Duitsland. Uh, dat klopt, er zijn landen zoals Duitsland... dan moet je eerst een bedrag inbrengen... voordat je een huis uh, kan gaan kopen. Uh, dan heb je natuurlijk gewoon al een basis... Uh, van waaruit je dan verder uh, kunt uh, gaan. In Nederland kun je zelfs meer lenen... dan het bedrag van je woning uh, waard is, wat een onderpand uh, waard is. En dat dan, dan zit je ook al in een hele andere situatie. Dit is wel het onderwerp waar ik het over zou willen hebben. Ja. En het ja. is, nogmaals, het is pijnlijk, het raakt mensen. Het raakt ook mijzelf, ook in mijn eigen consumentengedrag. Maar het is onvermijdelijk. Ja. Goed, dank dat u mee wilde doen aan Stam.nl. Arie Lop, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Um, ik kijk nog even snel naar onze site. De ruim 1200 mensen zijn nu gestemd. 83% is het eens met de stelling. 17% oneens. Op die stelling, dus Nederlanders leven te veel op de pof. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. Jeroen Snel zit hier voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Jurgen, wij hebben Hans Kaldenbach eh, te gast. Hij is een pedagoog. heeft een boek geschreven over de straatcultuur die de scholen is binnengedrongen. Je weet het wel, eh, jongens die toch met een petje op zitten in de klas. De leraar die er wat van zegt. En de leraar die vervolgens eh, verrot wordt gescholden. Eh, nou, daar gaan we het over hebben. En vooral eh, wat er tegen te doen. En verder eh, bondscoach Max Kaldas van de Nederlandse Hockeyvrouwen. Afgelopen weekend, dat weet je natuurlijk. Europees kampioen geworden. We blikken terug. En wij hebben Peter van Ham van het Klingendaal Instituut... over de NAVO in Libië. Zometeen na 2 en Dit Is De Dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV. Dit is Radio 1.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 In 2006 wordt de achtjarige Jesse om het leven gebracht op een basisschool in Hoge Rijden. Nederland is geschokt. Vijf jaar na deze fatale gebeurtenis praten nabestaanden over dit grote verlies. Zijn we samen, zijn we bij Jesse. Ja, dat beeld, dat zal nooit meer vergeten. Het drama van de schoonmoord in Hoge Rijden. Vanavond bij RKK om tien voor half tien op Nederland 1. Toch nog meer overtuiging nodig? Jos Burger staat ook op het podium.